Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Het wordt maximaal 17 tot 20 graden. Vannacht koelt het weer af. Op sommige plaatsen wordt het 5 graden. En Morgen ook zon en wolken. En dan wordt het maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files op de A1 soort richting Amsterdam... verkroopt het water als Meer een kwartier op onthoud. A9 Amstelveen richting Alkmaar verkoopt het Velsen 10 minuten. Op de ring van Amsterdam de A10 Oost...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 Met te wagen, maar ik weet niet hoe. zou iets willen zeggen, want er is veel om uit te leggen, maar ik weet niet hoe. zou je willen kennen, zodat je meer nog kan verwijnen, maar ik weet niet hoe. zou je willen stelen, zodat ik jou niet hoef te delen, maar ik weet niet hoe.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 Mijn ziel en zaligheid verkopen, maar ik weet niet, weet, niet hoe, weet, niet hoe, weet niet hoe. Ik zou je willen ringen en als een lijst te laten zingen, maar ik weet niet, weet, niet hoe, weet, niet hoe, weet niet hoe. Ik zou je willen kooien en nog geleidelijk ontdooien, maar ik weet niet hoe. Goedemiddag, ik spreek met de Vries van Tafeltijd BV, maaltijd aan huis vanaf 6 euro. Goedemiddag, u heeft geluk, u bent thuis. Mag ik vragen naar uw menu voorkeur qua warm eten? Maar wie spreek ik? Met de Vries van Tafeltijd BV. We zijn een nieuw cateringbedrijf in Zwolle. Ja, ja. En proberen de bekendheid uh, te verwerven. Ja. En uw postcode, postcode dat helemaal niet meer gaat, ja. is eruitgevallen als uh, kanshebber op een gratis maaltijd. Oh. Een warme maaltijd voor twee personen. Een warme maaltijd voor twee personen. Wat dacht u daarvan? Goedemiddag. Oh, oh, moeten we delen, want dan zijn we zijn met z'n drieën. Echt? Dan maak ik je drie personen van. Geen probleem. <laughs> nou, dat is geen, niet zo'n punt hoor. Ja, nou, dat is geen punt. Mag ik u vragen, meneer Mets, bent u een pasta, pizza of vleesman? Maar pasta's eten wij veel, ja. Drie mannen de pasta. Pot, pot, Lasagne daar ook op, jazeker, jazeker. Ja zeker, ja Jazeker, jazeker. dat is heel lekker. Onze hè? lasagne met saus is wijder zijn bekend hoor, en binnenkort ook in Zwolle. Bent u iemand van de voren nagerecht? Wij gebruiken wij vrij, vrijwel nooit. Uh, stokbroodje kruidenboter of een capaccio. u mag het zeggen. Kruidenwater. Kruidenwater. Nou, het is namelijk zo, we hebben uw postcode geselecteerd en u bent thuis, dus u komt in aanmerking voor ons kennismakingsaanbod. We zijn, ik zei het al, we zijn een nieuw cateringbedrijf, tafeltijd BV, en willen graag namaken in de regio Zwolle, met spraakmakende acties zoals deze. We staan om een uur of zes vanavond bij u voor de deur, met dampende maaltijden voor drie personen. Als u de mensen even binnen wilt laten en u heeft de tafel gedekt, dan kan het goed in goede orde verlopen. het is altijd tegen half zes. Half zes. Geen probleem voor ons. Geen probleem voor ons. Dat we lekker bij onze mensen voor de deur ze zijn keurige mensen hoor. Ja, ja, ja. Uh, laten we oh, niet ja. afstukken heb door ik de tatoeages. Daar heb ik ook geen enkel probleem mee. Prima. Dan uh, overhandigen ze u uh, drie warme maaltijden. Ja? Nou, ze blijven er even bij, dat is duidelijk natuurlijk, hè. voor de eerste keer, zo'n kennismakingsaanbod. Ja. Uh, ze gaan op de bank zitten in principe. Heeft u iets te lezen voor ze dan? Wat zegt u? Heeft u iets te lezen voor ze? Of ik iets lezen voor Ja, als ze de maaltijden komen brengen, dan blijven ze er even bij staan. Bij oh, ze mogen van mij hier wel wat lezen, ja? ja? U heeft iets liggen? Een, een libelle, Marguerite, een autoweek? Nou, de autokampioen de, de ligt hier. Ja, nou prima. Dan kunnen onze mensen zich daar even mee vermaken. Um, na afloop is even van belang. Uh, dan kijken ze naar uw gezicht, of het gesmaakt heeft. Ja? En als ze denken dat het u lekker heeft gevonden, dan zit u eraan vast. Want wij zeggen altijd maar zo: een gezicht spreekt boekdelen. Een gezicht spreekt boekdelen? Ja. Kijk, de eerste keer is het gratis en als u zegt van nou, het smaakt heerlijk, en ook al zegt u het smaakt niet lekker, zien in uw gezicht dat het toch lekker is, dan noteren we u voor een kwartaal abonnement krijgt u twee maal per week een eh, warme nou, maaltijd voor nou, 15,75. Nee, ik, ik, ik denk niet dat dat lukt, want mijn vrouw kookt zelf heel graag. Ja, maar dat is precies het leuke van deze aanbieding dan, hè? Kijk, uit eten gaan is leuk, maar je hoort heel vaak het is duur De gulden ja, is nou, de euro geworden. Ja, maar... En daarom bied ik u namens uh, tafeltijd BV voor 15,75 per persoon een warme maaltijd aan, twee maal in de week en dan voor 13 weken achter elkaar. Ga daar maar eens voor eten nou, in een restaurant. Nou, nee. Dat nou, lukt nee, u nee, niet. Nee, nee, ik, ik, het enige wat u nog uh, even moet doen, uh, als onze mensen straks komen, even een handtekening zetten en de automatische incasso ondertekenen. Dan kunnen ze het bedrag namelijk nee, in één nee, keer afschrijven. Nee, dat ik en ik vind het leuk dat ik u als nieuwe klant kan noteren. Nee, nee dat doen we echt niet. Ik zou willen zeggen, namens tafeltijd: nee, want Mijn vrouw die, die kookt zelf veel te graag. Twee maal per week een overheerlijke nee, maaltijd: nee, hoor. Een Hollandse kost, Chinese echt kost, één keer in de week. Nee, een pasta, een pizza, een stukje nee, hoor. Echt niet. vlees, rundvlees, kapaccios. Geen probleem: u, koffie, koffie voor, duur koffie na. En dat voor 15,75 per keer. Ik zou het niet doen. Al onze maaltijden voldoen aan de kwaliteitsbesluiten, de schijf van 5. Consumentenbond staat achter ons, geen ja, laat het me, laat het me niet doen. Ik vind het ja. prachtig dat u om half zes thuis bent. Nee, Hartstikke nee, leuk no. om onze geur de dampende van rijk nee, nee, nee, nee, van vitamine nee, nee, nee, nee, voorziene maaltijd in vast ja, te nemen. En u niet. heeft al gezegd de autokampioen ligt klaar. Ja, dus nee, daar verheugen nee, ze zich nee, al een nee, beetje op nee, nu nee, die jongens. Nee, Laten we het niet doen. Dank u wel. Dag meneer. <laughs>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 24 rozen, vierentwintig rozen, vierentwintig rozen voor jou. La, la, la, la, la, la. 15 mooie meiden in een boeren schuur. 46 zieltjes voor het vage vuur. Twee fanfares en hun hoepapa. Eén begrafenis met koffie na. En vier papieren aan een taal. 24 rozen voor jou, la la la Zestien bisschopsmijters op een lange rij, één klein moedervlekje op een damestein, negen dominees op het carnaval twee olijven en een bitter bos en vier verliefde wolken in het blauw en vierentwintig rozen vierentwintig rozen vierentwintig rozen, 24 rozen. Jongens, een ogenblikje. Ik hoor sommige mensen zachtjes mee eh, zingen. Wil ik, wilt u mee zingen? Het gaat zo. 24 rozen, 24 rozen, 24 rozen voor jou. La,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 16 stille nonnetjes op oude jaar. Twee aanstaande moeders en een oude vaar. Veertienhonderd doppers in een blik. Negen hiks van iemand met de hik. En zeven babyfoto's op een schaal. Ah. Lichte vrouwen in vergadering. Twee enorme boeren van een zuigeling. Veertien kamerleden op het toilet. Zeven apen op een autopij en twaalf zit er glazen in de kaart.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 en een knoop, een knoop, een knoop. Waar is de Annemaria? Koekoek, vreet God van de top en die draad op. Jezus Christus. Ruzie met de dingen. En dan ben je s'avonds aan het koken. Huh? Dan ben je aan het koken en dan kook je en dan ben je aan het bakken en bak je aardappelschijfjes. Waarom moeten aardappelschijfjes altijd zo in elkaar blijven plakken? Huh? Er is altijd zo'n groepje dat zegt, laten wij lekker bij elkaar blijven. Laten wij lekker bij elkaar blijven. We gaan niet nog steeds te hustelen als een debiel. Niks. Die blijven bij elkaar. Wees toch een volwassen schijf. Leef je eigen leven. Huh? Wees een individu, hoor een kanten bruin. Kom op. Nee, nooit. En er is altijd één grote schijf en die pakt een heel klein teringsschijf, je die doet die onder zijn buik en dan blijft hij de hele tijd op huh? Kun je hustelen tot je een tennisarm hebt. Nee, hoor, draai niet op. Niks. Niks.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 Zeg, weet je wat ik nou zo fijn vind? Bij dat vliegen, dan ga je daar even zitten in de vertrekhal. En dan zit ik daar eventjes en dan wordt er afgeroepen door de luidspreker. Passagiers, heel op ik kijk slaap top op, of ik kijk pas naar raad top op. Vanuit de valse op, de tijd op groot geregeld. Lekker man. Nou, dat doe je dan. Ja. Oh, dan ga ik naar het vliegtuig met mijn koffertje en dan vind ik, weet je wat ik het mooiste vind? In het vliegtuig de stewardessen. Oh die vind ik mooi, er is er nooit eentje bij, want oeh, mooi. En ze zijn niet alleen uiterlijk mooi, maar ze zijn ook uh, very intelligent. Yes, very intelligent. En ze zei, spreken hun talen virtuoos. Er was er een bij mij en die kon in, uh, in zes verschillende talen kon die nee zeggen. Nee, dat kunnen ze wel eens nodig hebben, hè? Dat kunnen ze wel eens nodig hebben, want er kan er wel eens eentje uit willen, hè. <totstuken> met haar bedoel ik, hè. Oh, u dacht eruit willen? Ja, dat kan altijd. Je kunt eruit als je wil, maar je slaat een rotfiguur. Op <totstuken> Vond ik ze leuk. Ik had een leuk uh, gesprek met, uh, met uh, de stewardess. <totstuken> en... Uh, ja, toen zegt ze tegen me, zegt ze, bent u meneer Hermans? Ik zeg, uh, ja, mevrouw. Toen zegt ze, goh, wat leuk. Toen zegt ze, uh, zou je misschien in het vliegtuig een, uh, een liedje willen zingen? Ik zei, ja, waarom niet? Ik, ik zit toch bij de vleugel, dus dat komt best. En, En toen heb ik in het vliegtuig heb ik een liedje gezongen. Voor het eerst van mijn leven. Ik moet zeggen, dat, dat ging heel goed. Ik heb nooit geweten dat ik zo hoog kon zingen, maar dat ging ja. Toen zegt ze: Wat kan ik voor u doen? Wat wilt u hebben? Een kopje thee of een glaasje cognac? Ik zeg nog in mijn hand: Een kopje cognac. En. Uh... Ja. Hè? Maar gezellig, weet je, leuk. Maar ik had alleen nog wat willen eten, maar dat ging toevallig niet. Er was in het vliegtuig, was geen. Uh, dat kun je toevallig niet eten. Op die vlucht uh, ging dat niet. Ja, misschien had het ook wel gekund, maar ik denk, oh, laat me niet aandringen. Nee, ik hoorde naast me iemand zeggen, de cockpit. Ik denk, nou, dan ga ik ook Ik heb in Frankrijk heb ik een adresje en daar ga ik bijna elk jaar naartoe. Gezellig zeg, een herberg. Een eenvoudige herberg. Nou ja, het is een heel klein ding, als het regent ze zit binnen. Het is een ding van een Ja. is van een Franse mevrouw, van een aubergine. En dat is een, uh... ja. Barbara heet ze. Een schat van een mens. Een schat van een mens. Een typische Française. En uh, niet op de mondje gevallen. Hè. Nou oh ja, één keer is ze toen, toen. Ja, toen is het toch op de mondje gevallen, één keer. Dat vond ik wel lelijk, want dat had... Zo'n lip had ze meteen, hè. Dat zag er lelijk uit, hè. Ze zei ook zelf, j'ai tombé, hè. Ik ben gevallen, j'ai tombé. J'ai tombé sur ma petite bouche. Nou, ze had zo'n bouche, hè ik schrok, ik schrok, ik zeg, hoe is dat gebeurd, in Frans dan, ik zeg, hoe is dat gebeurd in Frans, ik zeg, ik zeg, comment ça, c'est ça passé, ça, comment ça, c'est ça passé, hè, als ik er logeer, dan komen ze, morgens, komen ze mezelf wekken. mezelf wekken, typisch Frans. En dan komt ze de kamer binnen en dan legt ze een eitje. Ja. Nee, dat is typisch Frans. S'morgens leggen ze een eitje uh, sur le plateau. Compris? Le plateau. De, oui, uh, le plateau. Le petit déjeuner, het ontbijt, avec un œuf. Un œuf, dat is een ei wist het niet. Nou, ik wist het ook niet. Nee, ik wist het ook niet, maar ik herkende ze. Ja, ik herkende ze. Ik zag die witte dingen te denken tussen haar. Ik zag het duidelijk. Ze zijn boven een beetje smaller, Van onder zijn ze breder, van boven spits. Of je moet ze zo houden natuurlijk. Hè. Maar dat noemen de Fransen anaf. Ik vind het leuk, klink. ik vind het leuker dan hij. Ik <tot> vind hij zo ordinair, vind je niet? Hij leggen een ei. Ik vind ordinair, een hij, ik <tot> vind niks. Maar, uh, <tot> hè Dat hebben wij toch zo sterk in Holland, die korte woorden, die kribbige woorden. Hè? Een kip. <tot> dat vind ik ook niks. Vind je dat nou wat, een kip. De Fransen zeggen, een poel. Er zit meer kip aan, dat is gewoon. Eh. Vind ik een poel. Een kip die voetbalt, een voetbalpoel. Nee. Dat klinkt leuk in een voetbalpoel. Nee. Ik. ik vind die korte woordjes, dat vind ik niet. Kip. Ei. ik vind ei vind ik helemaal niet. Ik vind, dat komt er ook zo hard uit. Hè. Vind je niet? Een e. Zit. Een ei. Shit. Anna. Hoor het verschil? Een e. Een Dat lijkt me ook voor de kip zelf. Me... Het legt even makkelijker. Vind je zelf niet? Als u nog moest leggen, hè, wat zou u liever leggen? Een natuurlijk. William Shakespeare heeft het al zo mooi gezegd, enough is enough.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 Dit is dan het einde van mijn eindeloos verhaal. Maar wat is nou voor u en mij altijd de moraal. Wanneer je ooit een kist ontdekt die in de branding leeft, blijf altijd af van Je raakt er nooit meer kwijt. Oh, ben altijd er altijd afgezonden, je raakt er nooit meer. Valt je raakt hem nooit meer kwet. Valt Tijd je raakt hem nooit meer kwet. Als ik wel je nog de meeste fingertelingen van krijg iedere keer, dan heb ik met jou een leuke avond dan moet ik naar huis, dus zie ik de buil wel hangen. Parkeer ik mijn auto 100 meter verderop in de straat, zodat zij het niet kunnen horen. Dan uh, slaap ik naar de voordeur, trek mijn schoenen uit, loop op mijn sokken de trap op, kleed ik in de badkamer om en schuif ik zo stilletjes mogelijk naast in dat bed in en zeg, nou, ik kan er vergif op innemen, die wordt wakker, scheld me helemaal verrot. Voor alles wat los en vast zit, voor, uh, voor uh, niks nut, zuiplap, uh, noem het maar. So, ja, sorry, huh. Pak je ook helemaal verkeerd aan. Pak jij helemaal verkeerd aan. Weet je hoe deze jongen dat doet? Henk, weet jij dat? Zat je daar jou eens vertellen, Henk? Ik kocht al al op de want uh, die, die, die steeg bij ons ingekropen. Als ik nog op mijn poten kan staan, dan geef ik een paar van die GFT-bakken nog een schop onder een hol. Ik zeg, ik smijt de voordeur van ons bijna dwars door de pijp terug de straat op. Beuk werkelijk de trap op. Ja, smijt mijn schoenen door de slaapkamer. Roep meestal iets in de trant van... Potje pijpen! Ik zeg, laat met geen tien prallen wakker te krijgen. Lievert, wil je me even naar de stad brengen? Ik wil even die broek met die ritjes omruilen. Zou je niet liever willen worden gebracht in een grote wagen met chauffeur? Oh, nou, ja, nou, dat zou eerlijk zijn. En dan lekker de bus.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 Ik zou graag een boek willen lezen. Dan treft u het. Ik heb vanmorgen net een boek binnengekregen. <lacht> Kijkt u eens? Uh, mag ik u iets vragen? Uiteraard steekt u van wal. Is het boek goed? En of het boek goed is? In hoofdstuk 7 staat een beschrijving van een watermolen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 Alleen voor jou heb ik een droompaleis. Als jij daarin mijn sprookjesprins wilt zijn, ja, oh, ja nee.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 Voor één persoon? Uh, Vooralsnog voor één persoon, ja. Ja, nou, ik heb inderdaad nog uh, voor. Mogelijk strijden. voor twee, maar.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 Uh, wat voor faciliteiten er op de Kamer binnen? Onder andere, ja. Ja, nou de Kamer bevindt over een uh, cd-installatie, koffie- en theefaciliteiten. Is er ook een uh, minibar aanwezig? Ja, minibar, televisie, <lacht> ja. uh, boekenpers, bad.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 de, uh, ja de buurt te verkennen, de de zin van het woord. En waar doet het precies dan op? Ja, kijk, uw hotel, ligt dat centraal? Ja, wij liggen twee minuten loopafstand van het station. En... Is er iets achter het station wat, uh, wat wellicht... Uh... Nee. Niets? Er nee, zijn alleen maar bedrijven. En vroeger hoeveel persoon is de Whirlpool? Twee, drie. Maar ik neem me aan dat niet de bedoeling is, Jan en allemaal met op die kamer... Uh... Ik heb overigens liever niet dat u de heer Pronk met zijn voornaam aan spreekt, hoor. Oh, ik heb een voornaam...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 Als er geen overlast bezorgt. Nee, de heer Pront wil doorgaans in alle stilte wel eens een uh, sigaretje opsteken. Altijd niet in het gezelschap van een dame.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 Dat weet niet. Nee. Maar nou, u heeft nog plaats. Ik heb nog tijd inderdaad. Prima. Ik heb dat in ieder geval genoteerd. Zeg, hartelijk bedankt. Goed. Dag mevrouw. Prima, dag. <laughs> The best music variety.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 Ich war hier früher, mal mit Rewehr. <lacht> das ist ein Stück ihr Heimat hier. Hoch der Trass mit deutsches Bier. Als Lebensantwort an anders mehr. <lacht> Sieht wieder schön aus hier. Ach, ah, mein hier, Sieh da! Wo ist das Hotel Germania? <lacht> Bitte? Hotel Germania! Oh, man maar, ja. Ja, dat dus kunnen ze je nou wel even kwik zagen. Dan gaan ze daar de trap hef. En slaan ze links hem. Dan laten ze je rechthuis. Dan laten ze je er bovenhup. Ja, dankeschön, dankeschön, dankeschön. Alles weer je schoon in Holland. Ja, vinden ze? Ja, ze ja. Alles weer de knauw wie vroeger. Ja, Je kunnen weer aanvangen, mensen voelen. <lacht> maar dan moeten ze je je wel van tevoren even afklingelen. <lacht> Bidden? Ja, afbellen, uh, opbullen, uh, opballen. <lacht> Ach, telefoneren, meiden ze? Ja, telefoneren. Maar <lacht> waarom dan? Nou, uh, de vorige keer lagen we nog in bed. <lacht> Ach so ja, aber seid vorsicht, Ja. Ja. Es gaat weer los. Zouden ze denken. Ze zit nog zo muur van de vorige keer. Maar, maar ze zijn toch niet kwaas, hè? Eh? Pete? Kwaas. Was? Wat heet kwaas? Nou, eh uh, bsch, Bosch, bos, Beuze. Ja, beuze. Nee, wie is het nie beuze? Nee, zij wel tegen elkaar. <lacht> maar mochten ze nou eventueel wel beuze zijn, <lacht> dan denken ze immer maar aan de Hollandische lied van de Heilige holle de muusmarijn. Hou <lacht> oh, je zal niet bewijzen dat ik niet beuze ben. Hou zo. Je hebt hier hebben je fiets terug. <Diskussions> Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. -mm. Met het nieuws van 1 uur. Het is